In the bank for the two of us. I gotta keep enough lettuce to support your shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Lee, will get jealous. Half a million for the stove. Taking a trip from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home. Maar, uh... aan het eind van deze uiting wil ik je nog uh, één ding even meegeven. Check alsjeblieft even mijn Twitter-account. Dat is twitter.com slash Ik ga namelijk dit uh, weekend een actie doen voor Stichting Downsyndroom. En mocht je daar geïnteresseerd in zijn, kijk dan even op mijn Twitter. twitter.com slash stefanunderskeurkollaert. Alvast bedankt. Tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. VFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Humke Wolthuis met het NOS Journaal. Op het landgoed Graceland in Memphis... is vandaag Elvis Presley's verjaardag gevierd. De King zou vandaag 79 jaar oud zijn geworden. Hij was taart, er is muziek gemaakt... en de 16-jarige Canadese Elvis-imitator David Thibault zong Happy Birthday... Elvis woonde tot zijn dood in 1977 op Graceland. En vorig jaar verdiende hij, naar schatting nog, postuum, 55 miljoen dollar met zijn muziek.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 ...zal opstappen. Hij zou morgen officieel afstand doen van zijn functie als interim-president. Die heeft hij verworven met behulp van gewapende rebellen. Het is afgelopen met hem, zegt een bron tegen persbureau Reuters. Tjotodia gaat zijn aftreden waarschijnlijk morgen bekendmaken tijdens een top. En in de kar zijn 1600 Fransen en 4000 Afrikaanse VN-militairen aanwezig. In het land heerst chaos, sinds extremistische moslims de macht grepen.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 Het weer, de bewolking neemt toe, vannacht en morgen regent het. Morgen overdag blijft het zeer wisselvallig en waait het ook hard. Het wordt een graad of twaalf en vanaf vrijdag wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWW. In de Randstad staat op de A1 Amsterdam naar Amersfoort... twee kilometer file bij Naarden door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 Van de zee, wat is jouw kracht enorm. Hebbelt vloed, je lange gouden strand. ik groeien weer dat kind, speelend in het zand. Hij, hij, hij, ik met volle te... ik weet niet zit maar vanuit de CFM-studio's in uh, Zandvoort. Uh, mijn naam is Jacques Jomans. We hakken de week door. En dat uh, gaat zoals gewoonlijk gepaard... met een ongelooflijke hoeveelheid herrie. En dat is de bedoeling ook. Um, we hebben al het een gedraaid. Stones, onder andere, van de cd Voodoo Lounge. En die cd draaien we vanavond helemaal. Uh, Love is Strong. We gaan zo dadelijk verder met You Keep Me Rocking. Verder hoorden we Talk Talk met It's a Shame... Loud Music in Cars en uh, als laatste Focus met Focus uh, Pocus. En nog een stukje van een andere zong. Daar weet ik dit niet van. Uh, <coughs> ik heb geprobeerd van de week trouwens om een, uh, een filler te maken. Zullen we zeggen, wat is nou een filler? Nou, een filler is een uh, zo'n stukje hele irritante muziek... die op de achtergrond draait op het moment dat je aan het praten bent. En uh, ik vond dat wij toch ook een volwaardig radioprogramma moesten worden. Dus... Hadden we een film nodig. Nou, forget it. Het is een pokkenkluis. Voorlopig uh, doen we het niet. We gaan gewoon verder. Oh, dat is niet goed. We gaan gewoon verder met uh, de Stones. You got me rocking. Zou het haast een programma kunnen gaan noemen van eendagsvliegen. Nick Kershaw, Scrutty Polity en Talk Talk zijn toch eigenlijk groepen die niet zoveel hits hebben gemaakt. Eén, twee, misschien drie, maar dan gaat het ook wel op. En dat is eigenlijk best jammer, want uh, alle drie hadden ze toch echt wel potentie om uh, lekker door te groeien. Goeie muziek, lekker ritme en uh, zeker wat Scrutty Polity en... Uh, Tok-tok betreft een, een heel eigen stijl. En het is gewoon jammer dat dat uh, verloren gaat. Nou, daarvoor hoorden we natuurlijk nog een keertje de, de Stones met You Got Me Rocking. En daar gaan we nu ook weer mee verder. Spark Willy Fly. Houdt de stem van een engel, is dat met Fate to Cry. En daarvoor... Uh, ...wat zijn we daarvoor? Oh ja, Propaganda. Met uh, een heel goed nummer. Uh, heb ik zelf op OP... ...en het, uh, het klinkt echt voortreffelijk. Uh, een verzoekje. Voor lieve Pauline, Je hoeft er verder helemaal niets achter te zoeken. Komt helemaal goed. You too, Ordinary Love. Duurt even hoor. Maar het komt. Hier is die... Nou, dan gaat er iets ontzettend fout. Wat we zouden moeten gaan horen is uh, het nummer van... Uh, uh, hoe heet het? Spendau Ballet. Gold. Maar op een of andere manier... Moeten we het nog een keer proberen. Maar doe doet het niet. Hij heeft geen zin. Um, wat gaan we dan doen... Wat gaan we dan doen? Uh, ja. Dan moet ik even gaan zoeken. Nou is dat op zich niet zo'n probleem. Want, uh, oh hier doet hij het wel. Wacht maar, hij, hij komt er gewoon aan. Thank you for coming home. Sorry that the cheers are all them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly be eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm not. Ja. ja.